Het was hem, de sale van Pink en de Funhouse. C.F.M. Voor Zandvoort en de Rijn. Het is uh, even na drie uur welkom bij twee Uur alweer van Zandvoort op zaterdag bij C.F.M.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 of de feitelijke werkzaamheden van Stichting Geluidshinder Zandvoort meer inhouden dan het enkel voeren van juridische procedures. Dus het Hoogste Raadscollege Raads heeft gesproken. Oké, okay, dankjewel weer voor dit nieuws. En hier is de jeugd van tegenwoordig. En nu zien het Catch Punish. <middels> Supermercado, de la bank is Let's get spare. get Spanish, get, Spanish. get, Spanish on. get Spanish on. Hola supermercado. de la por aquí. Let's get D, het is Spanja, yeah, wey. Right? I'm a stunt, but it's not I say, I a not a tinko. Bitch, I'm not a tinko. I'm not a tinko. I'm not a tinko. I'm to. I'm Spaanse troop. Where is my money? I'm not a tinko. I'm not a tinko. I'm not a tinko. I'm not a a dad esos hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent get spent show get spent Spanish hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent vamos techo jetzt spend schauen get spent show no claro que sí claro que no los jóvenes más chulo del pueblo. Spansoboos sowieso, 40 hoes chorizo Bocatillo con manchejo, dat is fabajejo El Anus del Diablo, dat is de That is the costa de zo El Anus del Diablo, dat is de costa de zo Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar Yo quiero comer, home. desveño coño, desveño coño Los gezelligitos, donde stagenitos Costa del de -Sos. De Sos, los alejitos, ¿dónde está Janitos? Oh. Costa del de Sos Hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spent. It's Spanish, it's Spanish, it's Spanish. Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spain. It's Spanish, it's <thetitle pero> span. Spanish, it's Spanish. <groan> Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spain. It's Spanish, it's Spanish, it's Spanish. Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spain. It's Spanish, it's Spanish, it's Spanish. Yes, this is Harold Reynolds. I'm showing you this thing to all this stage in around town. Let me make the instant music. Let's go crazy. Ook vrijdagmiddag tussen 5 en 7, dan kan je naar uh, CfM luisteren naar de Euro Breakdown met Sjors uh, van Dam. En die meneer van uh, de 40 heetste hits van Europa die voorspelt dat dit een hele grote hit wordt. Ja, we hebben het over de jeugd van tegenwoordig in Cat Spanish. We gaan uh, lekker even naar een uh, dansmopje toe op het uh, strand vanmiddag uh, Luna met de dansmop. En uh, Roy van Buren is daarbij aanwezig. Goedemiddag Roy, welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Op een uh, winderend uh, strand, om het zo te zeggen. Heel veel uh, kinderen aanwezig. Ik moet zeggen, ik hoor jullie niet uh, tegen elkaar praten door de wind en de muziek natuurlijk. Maar ik zou even vertellen: op dit moment, uh, ja, zo'n 60 à 70 kinderen en ouders staan uh, op dit moment uh, bij het strand uh, van Mango's. En uh, ja, op het uh, liedje, natuurlijk het liedje van Luna's te dansen, wat uh, ja, flink uh, aanslaat uh, hier op het strand. Iedereen heeft het uh, YouTube-film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 Dance. En tegenwoordig ook Luna's uh, danschoreograaf in Nederland. Want uh, op dit moment uh, wil Luna ook uh, doorbreken in Nederland. Uh, verder, uh, ja, om drie uur dus uh, de voorbereiding. En uh, nu uh, zit ze al een klein kwartiertje op te treden. En nu is net uh, de nog uh, uh, begonnen, zoals jullie op de achtergrond uh, kunnen horen. Uh, Zometeen meteen dat uh, ik nog een paar liedjes ga zingen. En ze zei al net, ja, dan gaan we gewoon lekker warm naar binnen om een lekker warm chocolatje te halen. Want het is behoorlijk koud en nat op het strand. Ja, want het is echt uh, gewoon buiten Roy, dat jullie staan. Ja, ja het is uh, buiten. Dat was uh, de bedoeling. De afgelopen weken is het al behoorlijk mooi weer geweest. En in de laatste anderhalve weken uh, best wel slecht. Uh, maar uh, ja, ze moesten zo het buiten doen en ik uh, geloof dat iedereen dat behoorlijk naar zijn zin. Oké, okay, nou uh, Roy, uh, het gaat een leuk uh, feest worden. Ik heb trouwens gehoord dat uh, een van de CFM-medewerkers uh, ook meedoet, Roy Haldeman. Ja, ik heb net al een kort interview met een gast wat hij nou weer hier doet, maar hij schijnt het hele liedje in, uh, uit zijn hoofd te hebben geleerd en uh, gedanst en ik zit even in het uh, publiek te kijken ja hoor, hij deed enthousiast mee. Hij, sta, hij staat er lekker tussen. Nou, wij gaan het, uh, wij gaan het plaatje van en draaien. Om uh, vier uur, uh, dan uh, komen we, even na vier, komen we nog even bij je terug, Roy. Ja, doe dat. Oké, okay, dankjewel Roy okay, van Buren, okay. vanaf het Zandvoortse strand. En daar is hij inderdaad, hè. Vamos aan la playa. De van Luna, onze eigen San Luna. Nou, kan jij die, uh, kan we mee dansen. Nou, we gaan lekker mee we gaan, meedoen, we gaan meedoen, in de studio. Ja, ik heb er wel zin in. Komt helemaal goed. Hier is Bambus aan de Playa. Go. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. Right. You know we go where the feeling is right. Zofferse strand, de dance mob bij mangos. Je kunt er en nog een. Ja, daar treedt ze op, hè? Deze luna, joh, vamos a la playa. Je kan er nog een van om vier uur beginnen het officieel. Oké, okay. dat is bieden. Joop. Joop Hallo. Hallo Joop, Hallo, Hallo Joop. Ja, ja, ja, ja, ik ben er. Oké, Hoe verlopen de wedstrijden? Uh, Koud, winderig. <laughs> <laughs> ja, behoorlijk, hè? Ja, ja, ja. Goed, uh, we uh, zijn dus nu met uh, de herendubbel singles bezig. Uh, baan 1 is uh, Scott Gikspoor, uh, die heeft de eerste set gewonnen met 6-2. Hij staat nu in de tweede set met 5 2 Hij is uh, drie keer gebroken, het één keer teruggebroken. En ja, uh, het doet er alles aan, maar meteen en volgende weer lukt het niet. Dus je hebt best kans dat dit een, uh, ook een 3-setter uh, gaat worden. Op baan 2 is Marcus Hilpert wel bezig uh, met verschuttingen. Uh, Verscheptingen heeft de eerste set aan Hilpert moeten laten met uh, 6-2. Dat vind ik nogal pittig. En uh, Hilpert die uh, heeft nu zijn, uh, zijn eerste twee uh, opslagbeurten uh, gehouden. Maar ook verschuttingen. Dus er is nog niks gebroken. Daar is dus ook nog niks beslist. Uh, ik denk dat... Uh, uh, heel, veel te, uh, ...heel veel kans heeft om toch die tweede zet te pakken en daardoor een tweede wedstrijdpunt voor Zandvoort uh, uit het vuur te slepen. Ik moet ook nog even zeggen, die, deze ploegen zijn al daar. Ze staan ook in de gang Ze hebben ze alle twee acht partijen gewonnen, verloren uh, en ze staan erbij op uh, Zandvoort. Uh, afspraak, afspraak, afspraak, afspraak. En, ik denk dat het laag is, maar er zijn maar acht ploegen en de nummers 3, 4, 5, die hebben 9 op 9, dus 9 gewonnen. En 9 is heel dicht bij elkaar, alleen de Limonius, die strekt er met de weer eens een keertje kopen uit. En dat zal dus ook wel in die aankomen, die als die ook in de eigen banen gespeeld kan worden in Scheveningen. Zover is de stand hier in Zandvoort, de is 1-1, en de heren zijn nog wel even bezig denk ik, dus graag tot Oké okay, inderdaad, straks weer terug bij Jan voor het vervolg van de tennisvraag hier in Zalvoort. Een winderig en nat Zalvoort, maar dat mag de pret niet drukken. Ze gaan ze allemaal lekker naar binnen daar bij Mango's, dus ga er gewoon even heen. En doe mee met de Desmop en Luna.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 En nog vele meer mensen hoor. Had die, hij had die ook een huiswerk gedaan op YouTube, uh, geoefend of niet? Ik denk het wel, want hij deed best wel goed. Oké, okay. maar hoeveel, hoeveel kinderen waren er ongeveer volgens zo'n uh, globale inschatting? De, de kinderen waren er een stuk of dertig. Ja. En de volwassenen deden ook nog mee, dus laat we zeggen een stuk of twintig. Dus een man of vijftig, oké. Oké, en hoe zag Luna eruit? Zag er natuurlijk weer perfect uit. Ah, Oké. Okay. Alleen wat ik wel jammer vond is dat onze eigen Roy van Buringen, ja. die wou niet eens meedansen. Ze hebben het gevraagd, maar hij wou het niet. Nee, hij moest de nee, verslaggeving verslag verslag verslag doen, voor, doen. De voor de radio. Dus, dus. daar helemaal geen ja, tijd toch voor. kan toch tegelijk? Hij kan geen twee dingen tegelijk. Nou goed, volgens jou is het afgelopen. Maar goed, we gaan na vier nog even met Roy bellen. Ja, we gaan het horen uh, van, uh, Roy van, we het van Roy van Buren. het van Roy Bedankt voor deze update, uh, Roy 2. <laughs> Komt Roy goed. allemaal dat? Oké, okay, goed. Oh ja, als je wilt dansen. Het kon uh, niet alleen vandaag op strand. Maar ook op uh, 12 juni aanstaande. Jawel, een echte uh, Pinkster Beach Festival. De 69 uh, Slam vindt allemaal plaats uh, bij uh, Beach Club Ries uh, aan het strand. Cor Feyneman, Dessel, José Renzi,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 Spy on me, baby. You satellite, Emperor to see me move through the night. Aim, gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the. de mensen die de racerij volgen, de kwalificatie is bijna ten einde. We rijden er rijden nog een paar in de rondte die misschien nog de tijd uh, kunnen verbeteren van de uh, Vettel. We houden het voor je in de gaten. Jorden, Tom Jones en uh, Sexman. Hoog tijd voor de evenementagenda. Hier is Albert Jan. Ja, en uh, nou, zoals ik al uh, begin van het programma, tot 4 uur bent u nog van harte welkom op het Badhuisplein. Want daar is die hulpverleningsdag uh, bezig.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 See as faint, leave my wings behind. Ja, nou weer er zijn hele mooie schilderijen van gemaakt hè, in Spanje. Ja. hoort de Counting Crows op de Zandvoortse Radio in Holiday in Spanje. Ja, en als je dit muziekje hoort, dan weet je dat het er weer tijd voor is. De bioscoopagenda van de enige bioscoop van Zandvoort. Ja, en dan hebben we het over het bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. De speelweek 22 en die duurt van 26 mei tot en met 1 juni.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 Een mooie plaatje in petto vanmiddag voor je... ...dus gewoon blijf luisteren naar de Salfordse Radio, hoor je het allemaal... ...en natuurlijk ook al het hete nieuws... ...en de evenementen die hier in Salford plaatsvinden... ...wij besteden daar aandacht aan... heerlijke muziek uit de jaren 80 van de Talking Heads en de Slippery People. Snel weer over naar Jan Fres. Het uh, tennis uh, vanmiddag uh, hier op Zandvoort. Ja, hoe is het daar? Nou ja, Rob, we zijn nog steeds met de heren Singles bezig. En uh, zoals we eigenlijk al vermoeden, heeft uh, Scott Griekspoor die twee sets aan uh, Antal van de Duim moeten laten met 6-2. En die zijn nu in de derde set bezig. Waarin het uh, in eerste instantie niet altijd denderend ging voor de Zandvoort hij kwam met 4-0 achter en heeft zojuist zijn eigen service voor de eerste keer gehouden en staat nu met 15-40 voor in de Dus Misschien kan daar een keertje gebroken worden en dan toch nog een keertje terug moeten breken om weer gelijk te kunnen komen. Baan 2, Marcus Hilpert tegen Dennis Schippingen, dat had ik eigenlijk gehoopt en ook verwacht dat het een 2-setter zou worden. Niks is meer waar, want Van der Duim, sorry, Hilbert, die. Verloor die tweede set alsnog met de 6-3 en dat heb ik echt helemaal niet verwacht. En die zijn nu dus nu ook in die derde set bezig, waarin in eerste instantie Schuttingen heel uh, uh, kort uh, brak en uh, die heeft het vervolgens weer teruggebroken en daar staat er nu 2-1. Dus het, we zijn nog even bezig met de heren hier. Daarna krijgen we nog de dames dubbels en de heer dubbels. En uh, dat zal nog wel even duren voordat we daaraan gaan beginnen.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 een hele interessante race om te volgen Dus wij gaan er zeker naar kijken, toch Albert-Joan? Jazeker Jazeker, dat gaan we doen Veel heftig kustjes, de laatste voorvieren We zitten samen in de kamer En de stereo staat zat En ik denk nu gaat het gebeuren Hierop heb ik zo lang gewacht